Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft het gebied rond het strand bij de wijk Nesselanden aangewezen als veiligheidsrisicogebied. En daarom mag de politie er preventief fouilleren. Op sociale media ging een oproep rond om naar het strand te komen voor een illegaal feest. Hoewel de oproep is ingetrokken, heeft de gemeente toch maatregelen genomen. De gemeente is bang dat er onder meer rivaliserende jeugdgroepen op afkomen. Bij een wielerwedstrijd voor amateurs in Duitsland zijn 60 tot 70 deelnemers gewond geraakt. Op het parcours van Riderman zouden kort na elkaar twee massale valpartijen hebben plaatsgevonden. Volgens Duitse media raakten 15 tot 20 mensen ernstig gewond. De organisatie van het wielerevenement heeft daarom besloten de wedstrijd stil te leggen. Riderman is een bekende amateurwedstrijd in het zuiden van Duitsland... en trekt ook deelnemers uit onder meer Nederland. Het Nederlands elftal heeft de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen met moeite gewonnen. Het werd in Litouwen 3-2 voor Oranje. In de eerste helft kwam Nederland op een 2-0 voorsprong... dankzij doelpunten van Memphis Depay en Quinten Timber. Maar nog voor rust kwam Litouwen op gelijke hoogte. In de 63ste minuut maakte Depay de winnende treffer. Dankzij de moeizame overwinning blijft Nederland koploper in groep G. Depay is nu bij Oranje topscorer aller tijden. Hij maakte vanavond doelpunt nummer 51 en 52. En daarmee is hij Robin van Persie gepasseerd. Het weer nog steeds zonnig en warm. Het koelt langzaam af tot de graad of 16. Met vannacht kans op een bui. Morgen vrijwel overal bewolkt eerst. Later zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Zfm, verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 Paraat, vermaakte de mensen tijdens deze stranduitjes met liedjes... en begeleidde zichzelf op de accordeon. Laten we eens kennis maken met Kees. Zo, en daar op de achtergrond klinken de eerste klanken van de accordeon. En de accordeon is van Kees Oud. Kees, welkom in ons programma. Je bent een Noord-Hollander, geboren en getogen. Geboren en getogen, ja, Benno. Ja, zeker, ja. En uh, ja, hoe, hoe was dat? Waar in Noord-Holland ongeveer? Uh, in Schorl. Dat is, uh, het is nu uh, gefuseerd met uh, Berg en Egmond, de best gemeente. En, uh, maar toen was het nog uh, gewoon Schorl. En dat, daar heb je eigenlijk je hele leven gewoond, in, de, in die conterrein? Ja, dat klopt. Ja. Ja. En je bent jong met, uh, begonnen met accordeon Arco spelen...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 Ja. ja En uh, wat, hoeveel verschillende soorten zijn er? Nou, er zijn heel veel verschillende zo soorten zoals uh, Karel Kraaihof, die speelt op een... Uh, ja, waar speelt hij ook weer op? Bondion. Oh, dankjewel, ik was het even kwijt. <laughs> um,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 Die, die Roger May, die was, die was ietsje ouder dan jij, begreep ik. Want die is overleden in 2021. 80, ja. ja, ja, ja. ja. Hij, was, uh... Hij was van 1940, maar jij bent van 1948, 47. 1947, ja. ja. Hoe, hoe was dat eigenlijk? Dat zat ik me eigenlijk ook nog af te vragen. Hoe, hoe was dat eigenlijk? Je bent geboren na de oorlog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 Hoe ging dat? Nou, ik zeg het even op. Als, als jochie van Amperses... kreeg hij zijn eerste les op een kleine rode trekharmonica. Hij speelde heel gedwee... de tongladder in C... bij elkaar gespaard door zijn pa en ma. <lacht> Leuk. En wat verdeunt jacht je daar dan mee? Uh, eens even kijken. Weet je dat nog? Als jochie van Amperses... kreeg hij zijn eerste les... Op een mooie kleine trekharmonica. Hij speelde heel gedwee de toonladder in C, door re, mi, fa, sol, di, Dat muzikale vintje met zijn mooie instrumentje bij elkaar gespaard door zijn pa en ma. Er komt een soort muzette achter. Sorry, ik hou het kort, dan kunnen we meer praten. Ja, ja, precies. Anders, anders wordt het meer een concept dan een interview. Ja, ja. Ik heb begrepen, een accordeon is eigenlijk een verzameling... daar heb ik het over, de akoestische accordeon... een verzameling van mondharmonica's, maar dan aangedreven door een balg. Door een balg? Eigenlijk is dat heel correct wat je zegt... En als je het over mondharmonica hebt, dan, denk ik, dan denken we misschien wel aan de, aan de grote toets Stielemans. Ja. Uh, mag ik even een geluidje laten horen ja. ertussendoor? Dat vind ik juist zo leuk dat we dat uh, even. Uh, moet ik meteen, ja, het is een elektronische accordeon. hè? Ja. Misschien zegt dit je wel wat.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 En, uh, maar hij had wel zo zijn eigen dingetje. Als hij geen zin had, dan, uh, dan, uh, dan, hij, uh, dan stak je weer een sigaar op. En dan, dan, dan met zijn armen over de accordeon. En dat, het, het was geen makkelijke man. Nee. Maar hij was wel een meest virtuose accordeonist. Ja, ja. Uh, ja, jij had het over stijlen, verschillende soorten accordeon. Maar wat is het eigenlijk het verschil tussen een bandeon en een accordeon?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 met Adios Nonino, welke bij maximaal de nodige emoties opriep. Met Kees Alex praat ik even door over deze meneer Kruijenhoff. De grote uh, Piazzolla, de Argentijnse man op Bandonion, die heeft zelf complimenten gemaakt naar... Uh, naar uh, uh, hoe heet hij? Uh, Karel Kruijenhoff. Ja, Kruijenhof. Uh, Geweldig, uh, Men naam. En um, nou ja, daarmee uh, had hij zijn naam eigenlijk internationaal gevestigd... Uh.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 Gegaan. En toen kwam ze heel dicht uh, bij me zitten. Nou, ik zal me niet vertellen hoe dat uh, verder ging. Maar uh, ja, je, je raakt allemaal... Uh, nou, dit, dit programma wordt s'avonds uitgezonden, Kees. Dus, dus alles kon, hoor. Oh, met een wijntje erbij misschien. Of een sake. ja, Oei, een sake, die, een rijst, rijstwijn is dat, hè? Dat is rijstwijn, uh, ja. Vond je het lekker? Uh, nee. Ja, nee ja. Dat is ook zo met uh, Griekse Oezo. Dat word je ook nee. met overladen. Ja. Maar, uh, maar ja, dat zijn, dat, zijn, dat zijn de nationale drankjes natuurlijk, hè. Ja.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 Oh, dan zat je slecht in Japan, want daar is iedereen uh, met, heeft zwart haar. Ja, die, dat, dat, die, die dames waren ook veel te klein voor me. En uh, ik ben zelf ook nogal klein ventje. Dus, uh. Maar je hebt niks, uh, geen contact gehad met uh, de uh, leden van ABBA? Ja, we hebben die avond nog gesproken met elkaar. Oh. En uh, wij, wij werden gezien als zo'n als, als Hollandse topband...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 Zingen, maar, maar, nou, maar ik ben ook. Laat me. Laat me, zei ik tegen mijn vriendin ook. Laat me ah. mijn eigen gang maar gaan. Weinig met Bach. Je ne t'ai fait pas crier encore. Moi le païen, le pauvre diable, qui prenait Satan pour un bleu. Je rends mon âme, ma tête basse, l'amour me tire par les cheveux. En ze kadi, le père Leboe. Moi, qui ne pense pas à l'histoire, je manque d'esprit à de propos.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 En die hadden in, in, ik ben er ooit binnen geweest. Uh, later he, heb ik hem nog een keer gesproken. Was je ook in, uh, daar in, in Egmond en Zee. Moest er wat dingen afwikkelen. En toen heeft hij me uh, het gebouw laten zien. Dat stond ook in Egmond en Zee. Nou, Menno, je, je wist niet wat je zegt. Kopere kranen. Uh, hele, uh, dure inrichting. Kan je dat nou een secte noemen of, of niet? Ja, goed beschouwd was Bagwan wel een secte. Ja. Was, ik weet dat, want ik heb uh, jarenlang in de New Age muziek uh, gezeten. En, uh, als radiomaker. En, uh, en daar was uh, Osho. Bagwan werd later Osho. En die had ook een heel eigen muzieklijn met eigen artiesten. Ja. Dus, uh, en um, zodoende.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 Nulle bolkes in dit programma, maar wel toet Tilebans met Midnight Cowboy.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 April 29 april 1922 en overleed in. eens even kijken. eigen Brakel in de België op 22 augustus 2016. Voor dit uur alweer het laatste gesprek met Kees Ouds. en ik praat met hem over zijn accordeon. De accordeon, dat is je. nou ja, zeg maar je minares, je, je vriendin. en. maar. Je...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 Maar hoor je dat dan ook? Ja, jij wel waarschijnlijk. Nou, ik hoor het wel, maar als dat prijsverschil zo groot is. Uh, want uh, ik mag het niet zeggen, want hier komen ook Duitse toeristen. Maar de Honde de, klinkt een beetje als de, de, de, de Duitse. Een beetje, hij klinkt een beetje koel. Cool. <lacht> en wat hoor je het liefst? Wat voor klank hoor jij het liefst bij de Accordeon? Ik hoor eigenlijk het liefst. Uh, de de, de, de, de -klank. maar wat ik ook leuk vind, de, de, de, de, de volle Amsterdamse uh, oh, ja. trilling. Ja, ja. Kijk, dat. Jan, laten we Voorbeeld geven, pino. Uh. Kijk, dit is de Franse. De, de de Franse. <truim>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 Ik je even mee. Annie, ik Zo, so, en dat is, dat is typisch het Amsterdamse. Ja ja, ja, ja, ja. Ik heb sommige mensen, dat ik denk dat ik daar ook gewoond, of gewoond heb, dat ik een Amsterdammer ben. Ik praat, ik praat soms een beetje. Je hebt een licht Amsterdamse accent. Ja, ja. I'm not going to la able to do Jan en Nien Vroger tijdens een van de Jordaanfestival's. festivals We kunnen nog wat muziek laten horen voordat het nieuws er is. Laten we eens luisteren naar Kees Oud met een ode aan de Kliniclowns. MUZIEK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 Twee grote kinderogen kijken mij vragend aan, alsof ze willen zeggen, oh, waarom is dit mij aangedaan? Bij het zien van zoveel kinderleed raakt zelfs een klank van streek. Dan zeg ik met een brok en een keer, nou dag, tot de volgende week.